8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Opstelt een opdreef met harde aanpak motorbendes. Premier Zenawi van Ethiopië overleden. En een derde van de treinen krijgt een andere vertrektijd.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 De politie in Tilburg is bezig met een grote actie tegen de georganiseerde hennepteelt. Vanochtend zijn agenten 13 panden binnengevallen, waarbij een nog onbekend aantal mensen is aangehouden. Ze maken mogelijk deel uit van een crimineel netwerk. De politie is vooral op zoek naar geld dat is verdiend met hennepteelt en handel. De actie van het zogeheten afpakteam begon vanochtend rond 5 uur. Er werken enkele honderden opsporingsambtenaren van de politie, de gemeente, de belastingdiensten, het Openbaar Ministerie en Defensie aan mee. Volgens de politie van Tilburg duurt de actie nog tot in de middag. De premier van Ethiopië, Meles Senawi, is overleden, zo meldt de staatstelevisie. Hij was 57. Senawi kwam in 1991 aan de macht, toen hij een groep rebellen leidde die de communistische leider Haile Mariam afzette. Onder zijn bewind wist Ethiopië, een van de armste landen van Afrika, zich economisch sterk te ontwikkelen. Wel stond Senawi bekend als een tiran die geen oppositie dulde. Zijn was sinds juli niet meer in het openbaar gezien. Zijn afwezigheid viel extra op toen hij vorige maand ook niet naar een vergadering van de Afrikaanse Unie kwam. Volgens de officiële verklaring van de regering was hij aan het herstellen van een ziekte. De Ethiopische Staats-TV meldt nu dat hij twee maanden in een buitenland ziekenhuis heeft gelegen en dat hij is overleden aan een infectie.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 Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeheist. Turkse media en ook politici wijzen naar de Koerdische terreurbeweging PKK. Maar er is geen bewijs dat die groep erachter zit. Ongeveer 30 procent van alle treinen krijgt een andere vertrektijd. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling van ProRail die in december ingaat. Volgend jaar worden 100.000 treinritten meer uitgevoerd dan dit jaar. Stijging van het aantal is onder meer mogelijk door de nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle, de Hanselijn. Daardoor wordt ook de reistijd tussen de Randstad en Groningen verkort. In de nieuwe dienstregeling worden negen nieuwe stations opgenomen. Dat zijn onder meer Groningen Europa Park, Almere Poort, Utrecht Leidse Rijn en Maastricht Noord.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 A ah, verkeersinformatie. In de kop van Noord-Holland komt nog plaatselijke dichte mist voor. En er staan nu 12 files, zo'n 35 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files zijn dus niet langer dan 2 à 3 kilometer. En geven niet al te veel vertraging. Het loopt wel goed vast op de A50 door een gekantelde vrachtwagen. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen het knooppunt Empel en Kerkdriel 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En dan de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Epen staat het stil over 3 kilometer. Er staat dus een vrachtwagen gekanteld. Andere kant op de kijkers vielen vanuit Zwolle in de richting van Arnhem. Daar staat tussen Heerde-Zuid en Vaassen 2 kilometer.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 Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Het NOS Radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Hoe wordt zo meer van de politie Tilburg over de invallen van vanochtend? En de NS wil dat er meer plaats komt in de treinen, in de ochtendspits. En motorbendes hebben, wat minister opstelten betreft, hun langste tijd gehad. We hebben natuurlijk uh, uh, ook al aangekondigd dat we met één uh, gezicht uh, gewoon die uh, motorbendes uh, aanpakken. En Opstelte zelf vindt dat zijn aanpak werkt. Ja, want inmiddels lopen er 60 strafrechtelijke onderzoeken tegen motorbendes. Begin dit jaar waren dat er nog 40. En dat komt omdat politie, justitie en gemeente steeds beter samenwerken in hun strijd tegen overlast en criminaliteit door motorclubs, zegt de minister.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 Al dus. De minister praten we over door met justitieredacteur Robert Bas... die ook al jarenlang die motoclubs volgt. Uh, Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, de minister zegt we pakken ze aan. Maar, maar is dat wel zo? Want er lopen dan wel 60 strafrechtelijke onderzoeken. Uh, maar heeft dat ook resultaat? Tref je die criminele motorbendes? Nou, je ziet dat uh, sinds vorig jaar, toen die geruchten kwamen... over dat er een bendeoorlog op uh, komst was tussen de Hells Angels... en de mot motoclub Satudara... dat er een soort in, ja, intensivering heeft plaatsgevonden van de aanpak... Er is toen een speciaal team uh, in het leven geroepen bij de Nationale Recherche en die zijn gaan monitoren alle 600 bekende leden van beide de motorclubs en die zijn gaan kijken van komen ze in, in databases voor, zijn ze eerder met justitie aanraking geweest maar bijvoorbeeld ook uh, betalen ze hun belasting wel, uh, uh, kloppen de vergunningen wel van hun, van hun cafés nou, en dat heeft geleid tot die, uh, uh, nou, die hardere aanpak die we sinds vorig jaar zien het is een flink aantal, 60, want je moet je voorstellen het zijn niet alleen 60 individuele leden, sommige onderzoeken dan gaat het gaat ons wel om, om tien leden van motorclubs. En je merkt het wel. Je merkt ook als je met mensen van de motorclubs praat. Dat ze, dat ze toch wel een beetje zenuwachtig zijn. En ook gewoon dat mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd. dat ze niet zo graag. langer in de schijnwerpers willen staan van het Openbaar Ministerie. Dus die weer gewoon een beetje de anonimiteit op zoek en weg zijn bij de motorclubs. Ja, maar Robert, dat zijn nog steeds uh, strafrechtelijk onderzoek alleen. en geen veroordelingen. Zijn de motorbendes op die manier wel aan te pakken? Nou, we hebben natuurlijk wel recenter al een paar veroordelingen gezien. Er zijn een paar Hells Angels veroordeeld voor het bedreigen van een horeca-exploitant in Arnhem. Recentelijk in uh, Breda is een aantal uh, Hells Angels, of nee, is een aantal dara leden veroordeeld wegens uh, de mishandelen van een paar mannen. Er zijn mensen inmiddels veroordeeld wegens nou ja, bijvoorbeeld wapenbezit, drugsbezit. Uh, vandaag zat er een Hells Angel terecht in Leeuwarden omdat hij een vrouw en een kind heeft gegijzeld, Omdat hij wilde weten waar een partij drugs was gebleven. Mm -hmm. Het zijn kleine zaakjes, maar die kleine zaakjes bij elkaar, uh, dat is, lijkt wel de nieuwe aanpak te zijn van het Openbaar Ministerie. Uh, het Openbaar Ministerie denkt nu gewoon van, als we nou heel veel kleine zaakjes hebben met individuele veroordelingen van, van clubleden. En daar zien we ook soms in dat uh, afspraken worden gemaakt in clubhuizen. Mij... Uh, zou het, uh, nou, het lijkt gewoon alles op te wijzen dat het uh, Openbaar Ministerie een nieuwe poging gaat doen om de motoclubs als de Dara en de mm -hmm. Los Angeles te verbieden. En dus niet meer te proberen om het te zien als één grote uh, criminele organisatie, maar individueel de leden ja, aan te pakken. Ja, dat, dat is natuurlijk een paar jaar geleden mislukt. Hè. Dan had, dachten ze van een hele grote aanpak, één groot massaproces aan de voordeling te krijgen. Nou, Dat is dus gelukt. Nu doet het exact andere, andere kant op. Allemaal kleine zaakjes bij elkaar inwegen. En dan hoor je hoort opstelten natuurlijk ook wel zeggen van ja, er lijkt een constant in te zitten, en dat zijn de criminele activiteiten. Nou ja, dus die clubs moeten maar verboden worden. En dat zal ongetwijfeld niet dit jaar gebeuren, niet volgend jaar, maar het jaar daarna. Dus dat zou best wel kunnen. Ja, en, en gaat, dat, gaat dat dan ook verder? Want dit, nu is het nu vooral justitie die aan het werken is. Um, in het verleden is de politie vaak verweten laks op te treden uit angst voor geweld. Zul je ook bij de politie meer zien dat de duimschroeven daar worden aangedraaid? Ja, nou, je ziet dat ze ook zonder schroom en nou ja, met heel veel machtsvertoon al een paar keer in een clubhuis zijn binnengevallen. Dat is natuurlijk gewoon om een statement af te zetten. Maar naast die hele strafrechtelijke aanpak zie je ook dat andere partijen erbij betrokken zijn. En dat is misschien nog wel veel gevoeliger voor mensen. Uh, het afpakken van motoren bijvoorbeeld door de belastingdienst, omdat belasting, ja. de belasting niet betaald is. Uh, het sluiten van cafés omdat de, de vergunningen niet deugen. Ja, daar tref je mensen dus in hun portemonnee. En ja, dat werkt heel duidelijk wel. Robert Bas, Justitie-redacteur bij de NOS, volgt de motorclubs al jaren. Robert, dankjewel. Ook wel. Ook maar van naar Tilburg, want de politie is vanochtend... u heeft het eerder kunnen horen, onder andere in het journaal... 13 panden in Tilburg binnengevallen. Willem van Hooijdonk van de politie Midden- en West-Brabant, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de aanleiding voor deze actie? Nou, We hebben een actie die gericht is op een crimineel netwerk... waarvan wij denken dat zij zich bezighouden met georganiseerde handel en handel... En we zijn inderdaad in alle vroegte vanmorgen zo'n 13 woningen in Tilburg en daarnaast ook een pand in Udenhout en in Nieuwfriede binnengevallen. Uh, we hebben het arrestatieteam daarbij ook ingezet. En nu zijn we met name bezig met zoekingen gericht op het vinden van dat criminele geld. Het is een actie van het afpakteam dat weer onder verantwoordelijkheid is van de taskforce van de grote steden in Brabant. Ja. En heeft u inmiddels ook al wat gevonden? Nou, we zijn druk bezig met die zoekingen we hopen vanmiddag de eerste resultaten te kunnen melden. Ik kan u wel zeggen dat er enkele honderden opsporingsambtenaren actief zijn bij deze actie. We hebben onder andere ook specialisten van Defensie die ons helpen met zoeken en ook speur- en drugshonden. En u heeft het over panden. Gaat dat om panden in industriegebieden of om woonhuizen bijvoorbeeld? Nou, het gaat grotendeels om woonhuizen en daarnaast ook om enkele garages. Maar het merendeel zijn, zijn huizen inderdaad. En we zoeken nu met name naar, naar het criminele geld dat men mogelijk daar verstopt heeft. Of naar andere zaken die men daarmee gekocht heeft. Dus dan moet u denken aan waardevolle luxe goederen. Maar ook computers, laptops, administratieve bescheiden. Alles waaruit we zaken kunnen halen die belangrijk zijn voor het kaalplukken van deze criminelen. Ja. En zijn er ook al mensen aangehouden? Ja, er zijn vanmorgen meerdere aanhoudingen verricht. Ik heb nog geen totaalplaatje, maar in de loop van de middag zullen we daar de resultaten van uh, presenteren. Goed, wachten we dat af. Meneer Van Hoijdonk van de politie Midden- en West-Brabant, dank u wel. 77 jaar en uh, live in kicking kunnen we zeggen, Leonard Cohen. Vanavond in een uitverkocht Olympisch stadion. Henk Hofstede van de Nits. kijkt daar naar uit, weten wij toevallig. We spreken hem ook zo. Dennis Mooi van de AWB. Er staan nu 20 Fidesz Lara, 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Nou, dat betekent dat ze ongeveer allemaal zo'n kilometer of drie lang zijn. En geven niet al te veel vertraging. In de kop van Noord-Holland komt nog plaatselijk dichte mist voor. Op deze plekken ben je wel wat langer onderweg. En dat is op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michels-Gestel en Kerkdrieuw bij Den Bosch. 4 kilometer. Er staat nog steeds een kapot. De vrachtwagen. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Vaasen staat 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou ja. hm. Drie kilometer was het, hè? Ja, en hij wilde nog iets. Zie je ja. nog? Ja, nee, geloof ik niet. Nou, nou. goed gaan we naar de trein. Mm -hmm. Want de NS start een proef om het wat minder druk te krijgen... in de ochtendspits treinen. Matthijs van der Wiel is op station in Arnhem. Uh, Matthijs, uh, goedemorgen. Ja, hoe zit dat nou? We moesten allemaal met de trein, maar liefst niet in de ochtendspits. Ja, dat is lastig, hè, die reizigers. Die moeten allemaal, allemaal zo nodig, allemaal tegelijkertijd ja. met die treinen. En dat is ook zo zonde, want overdag rijden ze dan half uh, leeg rond door het land. En s ochtends vroeg, vol soms... Hoe krijg je die reizigers zo gek dat ze een ander moment kiezen om uh, te reizen? Nou, wat werkt er altijd? Biedt ze wat geld aan. Want zo werkt het, hè? Deze proef het is een proef van vier maanden. Erik Trindhamer van, uh, van NS, wat schuift het nou als je na negen uur gaat reizen? Dat ligt eraan wat de afstand is, maar de, tussen de twee en de 3,5 euro per rit. Nou, en dat kan oplopen per maand? Als je het iedere dag doet, een paar honderd euro kun je eraan verdienen. Dat kan je eraan verdienen. Ja. Spitsmeiden heet het. We hebben het uh, met de lange ei. We hebben het wel eens uh, overgehoord, zo'n proef uh, met de auto. Hè, dat mensen op een ander moment met de auto moesten gaan rijden. NS heeft het ook wel eens uh, op uh, lokale trajecten geprobeerd. Nu wordt het vier maanden lang vijf, uh, in vijf regio's in Nederland getest. 3000 mensen doen aan mee. Hoe weet u het eigenlijk, of ze zich er wel aan houden? Want het gaat uh, voornamelijk om uh, abonnementhouders. Hoe weet u dat ze dan niet stiekem toch uh, voor negen uur gaan reizen? Via een website kunnen ze zich uh, inschrijven. Uh, vervolgens kunnen ze een app downloaden voor hun smartphone. Daarmee uh, check je in op het moment dat je vertrekt van het station waar je uh, ja, vandaan vertrekt. Te bewijzen dat je later was. Inderdaad. En vervolgens doe je datzelfde op het station van de aankomst. En dan uh, is het een simpele rekensom. Wat verwacht u? Wat denkt u? Dat mensen voor 3 euro denken van... nou, dan ga ik op een ander moment werken. Kan dat wel? Het, uh, het moet iets aantrekkelijks bieden. Nou, dat is uh, die beloning er tegenover staat. En tegelijkertijd proberen wij hiermee... En daarom doet ook de Universiteit van Amsterdam hier aan mee... een gedragsverandering te bewerkstelligen. Als mensen eenmaal één of twee keer ervaren hebben... dat het reizen voor de spits of na de spits uh, prettig is, comfortabeler is... Doen ze dat wellicht vaker. En dat is precies wat wij voor ogen hebben. De vraag is natuurlijk uh, of ze de keuze hebben. Nou, die zijn die reizigers op het perron uh, waar de trein naar Nijmegen zo vertrekt. Uh, u bijvoorbeeld, waar, waarom uh, mijt u de spits niet? Ik moet om negen uur beginnen. Ja. <laughs> ja. Er valt niet over te praten. Nee, helaas. <laughs> u zou geld kunnen verdienen uh, als u na negen uur zou reizen. Ja, maar dat doet mijn baas dus niet. Nee. Dat nee. is geprobeerd, dat is gevraagd trappen ze niet in. Nee, nee, nee, nee. Dus, helaas. Hoeveel geld u er ook voor zou kunnen krijgen, het nee. werkt niet wat u nee. betreft. Nee, nee, nee. Ik werk maar drie dagen, dus uh, nee. Ik, werk echt maar, ik moet echt om negen uur beginnen, dus jammer. En, en nu meneer, waarom moet u zo nodig voor negen uur reizen? Wilt u niet uh, de spits mijden? Nee, ik moet op tijd op mijn werk zijn. Ik, ik kan niet later komen. Heeft u zelfs gevraagd? Nee, nooit. Nee, ik moet, ik moet om half negen daar zijn. Het kan niet anders. Ik werk in de zorg, Dat is 24 uur zorg. Maar als het zou kunnen, zou je dan graag na 9 uur reizen in een uh, wat legere trein? Uh, nee hoor. Maakt u niet uit dat ze druk zijn, dat ze vol zijn? Maakt mij niet uit, nee. Nee, want ik, ik reis maar een hele korte afstand Vandaar. Ja, ze willen namelijk mensen geld geven als ze na 9 uur de trein nemen dat het beter gespreid zou worden, is natuurlijk uh, uh, veel positiever, ja. veel beter. Maar voor u zou het niet werken? Bij mij zou het niet werken, nee. Erik Trindhamer van NS: RS. Niemand gaat toch voor zijn plezier uh, in een volle druktrein staan? Dat zou je verwachten van niet. Uh, heel veel mensen hebben er ook geen bezwaar tegen... maar wij zoeken nou precies die doelgroep uit die daarom bereid is om buiten de spits te reizen. In combinatie met uh, werkgevers proberen we te regelen... dat werkgevers ruimere werktijden voor hun werknemers mogelijk maken. Dat is niet altijd zo, hè? We hoorden net die mevrouw... die zegt, valt niet te bespreken. Is die, bereid, is die bereidheid er wel? Uh, we zien een duidelijke trend in Nederland... dat er steeds meer werkgevers bereid zijn... om uh, hun werknemers flexibeler te laten werken. Dat heeft voor werknemers als voordeel... dat je bijvoorbeeld s ochtends de kinderen naar school kan brengen... of smiddags de kinderen uit school kan halen... En het heeft voor de vervoerders, want even melden dat ook Sintes en Veolia aan deze proef meedoen... heeft voor de vervoerders als voordeel dat je je capaciteit beter benut over een bredere periode. Dat het allemaal wat beter verdeeld wordt, dat hopen ze dus. Maar nou, We zijn nog op zoek naar mensen die eraan meedoen. Maar ja, die zitten nu natuurlijk allemaal nog lekker thuis met een kopje koffie naar de radio te luisteren. Dus mochten ze nog hier naartoe komen, straks het station Arnhem. De radiowagen die staat aan de achterkant van het station bij de bushalte. Dus meldt u zich dan even... Dan dan uh, horen we straks uh, wat de grote voordelen ervan zijn... Om, uh, om de spits te mijden in de trein. Ja, schroomt dus niet en spreekt u Martijs van der Wiel daar aan... bij het station in Arnhem, NS en dus ook Sintus en Viola starten. Viola, ja, starten met een proef voor het spitsmijden. It's a broken banjo bob and on the dark invested sea. Ja, onmiskenbaar. Leonard Cohen met een stukje van banjo. Van zijn laatste cd, Old Ideas. Vanavond en morgen treedt de 77-jarige zanger, want zo oud is hij al... op in een uitverkocht Olympisch stadion in Amsterdam. Henk Hofstede, zanger van de Amsterdamse popgroep De Nits. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent fan, hè? Ja, ja, al heel lang. Al heel lang. En die laatste CD, Old Ideas, wat is uw gevoel daarover? Uh, nou, de, dat is niet mijn favoriete CD. Wat? Ik, ik, ik, ik, uh, ja, ik heb altijd een soort gedroomde CD van Cohen. Uh, die moet dan heel akoestisch zijn en heel mooi met uh, gitaren en bouzoukies. zoals zijn live op zijn. En, uh, en dat valt me hier een beetje tegen, maar ja, dat is een beetje gezeur natuurlijk. Ja, ja. God, uh, je bent een kenner, toch? Nou, ja, ik ben geen echte kenner, maar ik ben wel, wel een groot fan van Cohen. En ik, uh, uh, hij, hij ligt dicht bij mijn hart. En, ja, en ik wil dat hij dan uh, een cd maakt die ik ook zo heel mooi vind. Maar ja, het ja. is niet altijd zo, maar het is niet erg. Lijkt zijn stem nou nog donkerder geworden, trouwens? Uh, nou, dat valt je wel mee. Nummer? Hij heeft de uh. periode gehad dat hij volgens mij nog nog dieper uh, verdween. <laughs> <laughs> dat je hem bijna niet meer hoorde. Ja. Uh, nee, ja, maar dat, ook, ook met zijn live-optreders. Maar hij is door, door de laatste, laatste uh, tours, uh, de laatste concerten, is hij volgens mij iets, iets, iets duidelijker weer gaan zingen. En, uh, en ja, dat, dat, dat, dat, dat viel me op. Dat hij, uh, misschien op de plaat, dat het wel heel, heel diep is. Maar als hij live speelt, dan is hij weer, weer iets hoger gaan zingen. Hmm. Meer jonger gaan klinken. Nou, u gaat het vanavond horen. In het Olympisch Stadion in Amsterdam. Heeft hij muzikaal wel iets te melden? Want uh, we begrijpen eigenlijk dat hij zijn comeback maakte in 2008 vanwege geldproblemen. Ja, dat is waar. Niet, niet vanuit de drang muzikaal, textueel iets nieuws te melden. Ja, dat weet je bij Kohen natuurlijk nooit. Hij is iemand die ook zeven uh, jaar verdwijnt en dan in een zendklooster gaat zitten. Dus hij, hij is niet een. Uh, het, laten we zeggen, hij is niet een moderne artistische carrière. Of, helemaal uh, perfect gepland nee. uh, En dat blijft, die voorspel onvoorspelbaarheid blijft uh, in hem zitten. Maar het is waar dat hij het geld zorgde en ging weer toeren. Uh, maar dat heeft hij wel met verven gedaan. Hij heeft wel een geweldige band verzameld. En uh, hij heeft weer opnieuw leren gitaar spelen. Op zijn prachtige manier, zijn tokkelen. En, uh, en hij is eigenlijk beter geworden dan ooit. En dat is natuurlijk uh, voor, voor de, voor de fans, fans en ook voor iedereen eigenlijk... Gewoon heel, heel bijzonder. En u, u kent hem ook een beetje. Wat, wat, wat is het voor man? Uh, ja, ik heb hem één keer ontmoet. Eind uh, jaren 80 in een, uh, een tv-studio. Uh, en ik, uh, uh, ik, ik, ik, ik vond het natuurlijk een heel... Ja, ik, het, uh, ik ben natuurlijk fan. En dan vind je iemand ook altijd heel bijzonder. Maar ik vond ik het een heel hele, hele, uh, uh, ja, bijzondere man. een, uh, het is een charmante man. Hij is ook geestig. En uh, hij, is ook, uh, hij is ook heel grillig in zijn, uh, ja, in zijn, in zijn hele levenswandel. En dat vind ik, vind ik heel bijzonder. Ja, dus u verwacht er nog veel van vanavond. Van zijn stem, maar dus ook van zijn tokkelen. Uh, ja, van, van, van, nee, van, van alles. Van, van zijn hele band. En, en zijn, zijn hele oeuvre. Hij heeft natuurlijk geweldige oeuvre. Hij heeft geweldige songs geschreven. En uh, het, is altijd een, uh, het is altijd heel spannend om, om naar ontzettend te gaan. Van, van iemand die uh, ja, eigenlijk, ja, het, het behoort toch wel tot, tot de grote bedoel, naast Dylan en, enzovoort, uh, Neil Young. Uh, maar het uh, staat hen ook, uh, ook, ook daar. Goed. Henk Hofstede van de Nits, veel plezier vanavond. Ja, uh, dankjewel. Het is vijf minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uh, nou, misschien heeft u, net als ik, uh, geen zin om te koken vanavond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 Als we het lekker vinden, doen we dat altijd. Als we het niet lekker vinden, niet. Dus daar kan de kok zijn les uittrekken. trekken. Nou, het verslag was dat van Jeroen Schutijzer. Wij zijn eventjes naar thuisafgehaald.nl gegaan... om te kijken wat er vandaag op staat. Um, nou, dat is onder andere een supergezonde fruitgroente-smoothie... of een verse eiersalade met de kruiden. En jij kookt? Is goed. Neem je een bakje mee? Ja.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 Motorbendes worden hard aangepakt. En een derde van alle treinen krijgt een andere vertrektijd. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Motorbendes worden veel harder aangepakt. Er lopen onderzoeken nu naar 60 clubs. Begin dit jaar had justitie 40 motorbendes op de korrel. Die harde aanpak is nodig, vindt minister Opstelten, Want de leden worden verdacht van allerlei strafbare dingen. Geweld, uh, diefstal, uh, criminaliteit. Uh, nou, uh, noem maar op wat er. Wat er uh, intimid uh, intimidatie, uh, uh, windhappen, uh, al dat soort zaken. Wat is uh, dat, al... windhappen? Nou ja, dat is als je gewoon allerlei dingen doet. terwijl je eigenlijk geen, uh, geen geld hebt. In de strijd tegen de motorbendes is het afgelopen jaar ook een aantal clubhuizen gesloten. Ongeveer een derde van alle treinen vertrekt voortaan op een andere tijd. Dat staat in de nieuwe dienstregeling van ProRail. Die gaat in december in. Volgend jaar worden 100.000 treinritten meer uitgevoerd dan dit jaar. En dat is onder andere het gevolg van de nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle. Daardoor wordt ook de reistijd tussen de Randstad en Groningen korter. In de nieuwe dienstregeling worden negen nieuwe stations opgenomen. Dat zijn onder meer Groningen Europapark, Poort, Utrecht-Leidse Rijn en Maastricht-Noord. De premier van Ethiopië, Zenawi, is overleden. Hij werd 57. Zenawi kwam in 1991 aan de macht, toen hij een groep rebellen leidde... die de communistische leider Haile Mariam afzette. De eerste jaren was Tsavi president en later werd hij dus premier. Sinds juli was hij niet meer in het openbaar gezien. Tsavi betekende veel voor het land. Maar hij was ook een dictator, vertelt correspondent Koer Lindijer. Het land is 7% per jaar gegroeid, uh, wegen, gebouwen. Uh, het aanzicht van Ethiopië is onder hem veranderd. Maar tegelijkertijd was hij een tiran en uh, stond hij absoluut geen oppositie toe, gingen journalisten en andere opposanten uh, de gevangenis in. Volgens de Ethiopische Staatstv heeft Zenawi twee maanden in een buitenland ziekenhuis gelegen. Hij zou overleden zijn aan een infectie en voorlopig wordt hij opgevolgd door de vicepremier. Honderden agenten zijn in Tilburg bezig aan een grootschalige actie tegen de georganiseerde hennepteelt. De politie is ook huizen binnengevallen in Udenhout en Nieuwvliet. Er is mogelijk sprake van een georganiseerd netwerk dat zou goed verdiend hebben aan de handel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 Bij een bomaanslag vlakbij een politiebureau in het zuidoosten van Turkije... zijn acht mensen omgekomen onder wie enkele politieagenten. En er 60 mensen raakten gewond. De bom zat in een auto en werd op afstand tot ontploffing gebracht. Een stadsbus en een aantal auto's vlogen in brand. Turkse media houden de Koerdische rebellen van de PKK verantwoordelijk. Maar correspondent Bernard Bouwman vindt dat niet heel waarschijnlijk. De PKK is toch niet een organisatie die heel erg veel... Uh...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 AMB verkeersinformatie. Nou, de misbanken zijn inmiddels opgelost. In ieder geval in zoverre dat je er in het verkeer geen last meer van hebt. Er staan nog 17 files, 50 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan in het midden van het land. Dit zijn even de bijzonderheden. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Prins Klausplein en Delft, 4 kilometer. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Apeldoorn Noord en Vaassen staat 3 kilometer. Aan de andere kant van de vangrail, dus vanuit Zwolle naar Apeldoorn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 Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ethiopische staatsmedia hebben bekendgemaakt... dat premier Meles Zenavi is overleden. Waaraan, dat is onduidelijk, maar er gingen al geruchten... nadat hij een aantal weken niet in de openbaarheid was verschenen. Zenavi is 57 jaar geworden. We praten over hem met uh, correspondent in Afrika, Koert Lindijer. Koert, er gingen al geruchten. Maar enkele weken geleden ontkende een woordvoerder van hem weer... dat hij ernstig ziek was. Van waar die geheimzinnigheid? Drie weken geleden zijn regeringswoord voerde nog dat Melle Sanawi binnenkort zijn werk uh, zou hervatten. Uh, logen, hebben ze gelogen of hebben ze de waarheid gezegd? Ik weet het niet, maar uh, Ethiopië is een uiterst autoritair bestuur, uh, bestuurd land waar uh, wat er achter de schermen gebeurt niet bekend wordt gemaakt voor de bevolking die zegt, de staatsmedia hebben het bekendgemaakt in Ethiopië. Er zijn eigenlijk alleen maar staatsmedia in Ethiopië. Het is ouderwets, autoritair, met een soort politbureau zoals we dat kennen uit uh, de tijd van de Sovjet-Unie. En daar passen ze niet in dat er vrije uh, berichtgeving is over de gezondheidstoestand uh, van deze uiterst uh, machtige premier Melle Senavi. Ethiopië heeft een roerige, recente geschiedenis. Welke rol had Senawi voor je premier werd? Nou, hij is natuurlijk toch als bevrijder begonnen. In 1991 verdreef zijn guerrillabeweging beweging het uiterst repressieve, uh, brute regime van Mengistu, Haile, Mariam. En dat werd over heel de wereld, en zeker ook in Ethiopië gezien... als een bevrijding. Dat is zijn eerste verdienste. Daarna heeft hij in het... Nog zeer instabiele Ethiopië. heeft hij een vorm van stabiliteit uh, gevestigd. Hij heeft een uniek systeem in Afrika. van etnisch federalisme afgekondigd. Dat betekent dus dat elke stam of groep stammen. hun eigen regio, hun eigen parlement uh, kregen. Daarmee werd uh, de stabiliteit duidelijk bevorderd. en de gevechten tussen de. Verschillende nationaliteiten, stammen, nam daarmee af. Het grootste krediet wat hem gegeven kan worden, is natuurlijk de economische groei. Ethiopië is een middeleeuws arm land. In 1983 kwamen 1 miljoen mensen om bij een Bijbelse hongersnood. Nou, aan die hongers, terugkerende hongersperiodes, heeft hij een eind weten te maken. En uiteindelijk groeide de economie tussen de 7 en 11 dus dat zal zijn grootste erfenis zijn. Dat hij Ethiopië heeft gemoderniseerd en uh, een economie heeft gevestigd. Uh, die er niet meer toe lijkt dat soms uh, miljoenen mensen overlijden aan honger. Kortje zegt al, het was een machtig premier. Ontstaat daarna nou nu of dreigt er dan nu een, een machtsvacuum te ontstaan? Je zou ja zeggen daarop. Anderzijds, een scenario. Uh, hij was een uiterst intellectueel man, een berekend iemand die alles voorbereidde. En in die zin kan je verwachten dat hij ook zijn eigen dood heeft voorbereid. Althans wat er moet gaan gebeuren na uh, zijn dood. Uh, er was een vorm van collectief leiderschap, hoewel hij daarin een heel centrale rol speelde. Maar er mag worden aangenomen dat hij gewerkt heeft aan zijn opvolging. En dat het redelijk... Uh zonder problemen zal verlopen, die opvolging. Maar gezien het karakter van het regime is het ook heel mogelijk dat er wordt gevochten achter de schermen voor zijn uh, opvolging. En geldt dat ook voor um, de rest van uh, het gebied van de regio? Want hij was toch, of in ieder geval Ethiopië, was een stabiele factor in een onrustige hoorn van Afrika. Hè? Absoluut. En van zijn ziektebed, wat we nu dus zweden zijn sterftebed... ...heeft hij zich zelfs bezig gehouden afgelopen paar weken... ...met de vredesbespreking in Sudaan. Tussen Noord- en zuid soedan waar hij een heel belangrijke rol in speelde. Zijn troepen hebben de afgelopen... 20 jaar zijn ze regelmatig Somalië binnengevallen. Hebben ze de, het karwei opgeknapt namens de Amerikanen om daar Al-Shabaab, de terreurgroep, uh, te bestrijden. Dus ook in de antiterreurbestrijding heeft hij een uiterst belangrijke rol gespeeld. Hij vertegenwoordigde bij de groep G20 van industriële landen, westerse industriële landen, vertegenwoordigde hij Afrika. Hij zat in een commissie van Afrika van Tony Blair, de voormalige premier van Groot-Brittannië. Kortom, hij was een soort knul. Keufeldier geworden van de, westerse, van de westerse landen. En in de regio zelf speelde hij een cruciale rol bij het beëindigen van oorlogen. En het opzetten van grote economische projecten. Hij is met de grote damprojecten in de Nijl begonnen. Controversieel, maar toch in zijn eigen land. Een olietijdlijn zou worden aangelegd naar Ethiopië vanuit uh, de Lamu in, uh, in Kenia. Uh, en daar speelde hij dus ook een voor uh, een voorhoede rol in. En het is de vraag of iemand die rol van regionale integratie, economische integratie of een andere leider die kan overnemen. Ja, die precies. Rol. Goed. Koert Lindij, dank. U sprak over de dood van premier Meles Zenawi van Ethiopië. Bijna kwart voor negen u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt komen... ondanks een actief arbeidsmarktbeleid moeilijk aan een baan. En als ze dan al een baan vinden, dan loont het vaak niet. Ten enkele conclusies uit de rapportage... Belemmerend aan het werk van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP. Schrijver en onderzoeker is Marushka Vasantvoort. Mevrouw Zandvoort, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom lukt het niet voor die gedeeltelijk arbeidsongeschikt om aan het werk te komen? Um, nou, het blijkt zo te zijn dat uh, de afgelopen jaren... verschillende beleidsmaatregelen inge ingezet zijn. Het beleid is eigenlijk helemaal hervormd. Gericht op uh, meer activering, grotere werkgeversbetrokkenheid... om die reintegratie van mensen met een gezondheidsbeperking te stimuleren. Nu laat het onderzoek dat we uh, in samenwerking met het CBS, TNO en UWV uitgevoerd hebben... Uh, dat onderzoek laat zien dat juist... Um, het stimuleren van die werkgeversbetrokkenheid zo heel lastig blijkt te zijn. Terwijl de praktijk de andere is kant, anders. De praktijk is anders. Uh, de afgelopen jaren is ingezet op het bieden van financiële tegemoetkomingen aan werkgevers om um, en, um, over te halen mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen. En uh, die tegemoetkomingen blijken eigenlijk nauwelijks effecten hebben gehad op de werkgelegenheid voor, van mensen met een gezondheidsbeperking. Ja, en even voor de duidelijkheid, dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die... Uh, ik noem maar wat, ernstige rugproblemen hebben en daardoor nog maar 37% kunnen werken. Bijvoorbeeld, ja. ja en, en, het... en dan zeggen werkgevers, ja, 37%, wat heb ik daaraan? Of zijn de argumenten anders? Um, nou, ja, Dat zou een van de argumenten kunnen zijn. Of uh, uh, De risico-inschatting van werkgevers vind ik uh, de productiviteit... die uh, zo'n werknemer kan leveren opwegen tegen de loonkosten die ik daarvoor moet betalen. Dat zijn overwegingen die werkgevers maken... en die toch uh, niet altijd in het voordeel van die mensen met een gezondheidsbeperking uitvallen... En worden ze ook te weinig beloond, de arbeidsongeschikten? Moeten ze te veel moeite doen voor te weinig geld? Mm, nou, we hebben in beeld gebracht hoe die uh, financiële prikkels nu uh, concreter uitzien. En we zien voor een bepaalde groep, en dan heb ik het over mensen die 35% arbeidsongeschikt zijn of minder, dat zij nauwelijks financieel voordeel hebben van uh, arbeidsparticipatie wanneer zij ook recht hebben op WW. Ja. Dat, en dat is, ja, dat stimuleert dan niet. Hè? Voor die groep, uh, en zoals gezegd erbij, uh, recht op WW, ja, ligt dat niet voor de hand. Nee. Uh, uh. Nou is het nieuws ook vanochtend dat uh, telewerken en thuiswerken een positief effect heeft op ziekteverzuim. Uh, ligt daar ook een kans voor mensen die maar uh, beperkte hoeveelheden uren kunnen werken? Inderdaad, want we zien juist dat uh, voor mensen met een gezondheidsbeperking, die thuis en telewerken, het uh, ziekteverzuim, en reducerende effect van thuis en telewerk nog wat groter is dan voor mensen zonder gezondheidsbeperking. Dus daar ligt zeker een kans. Uh, thuis en telewerk, of bij thuis en telewerk is het ja wat gemakkelijker om... Uh, arbeidsverplichtingen te plannen rondom, rondom zorg, rondom therapie of ja, artsbezoek. Ja. Dus daar, daar zien we zeker mogelijkheden. Daarbij wel, daar zou ik wel op willen merken dat het, maar dat ligt nogal voor de hand, dat uh, thuis- en telewerk niet voor elke beroepsgroep uh, geschikt is. Ja. Maar daar waar dat wel het geval is, uh, zien we inderdaad uh, die effecten. Ja, daar ligt dan een kans. Uh, aan de andere kant zit nu de tijd natuurlijk ook niet mee. Hè? Steeds meer werkloze uh, werkgevers hebben ruime keus. Inderdaad, werkgevers hebben ruime keuze en dat uh, zien we ook uh, in de cijfers. We zien juist dat ondanks het activerende beleid dat we de afgelopen jaren uh, gehad hebben... Uh, de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking gedaald is. Dat is evenwel wel uh, niet gecorrigeerd voor uh, het feit dat ook vrouwen de afgelopen jaren meer zijn participeren en ook ouderen. En het zijn twee groepen met een wat hogere ziekteverzuim en uh, arbeidsongeschiktheidsrisico houden we daar dus wel rekening mee, dan zien we een lichte stijging. Maar ook als we kijken naar de consequenties van de economische crisis... waar we ons nu in begeven, dan zien we dat de arbeidsdeelname... van mensen met gezondheidsbeperking nog sterker gedaald is... dan voor mensen zonder gezondheidsbeperking. Maruska van onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dank u wel. Graag gedaan. Het wordt tijd dat CDA en P van de, A, de gevoeligheden onderling achter zich laten... en gaan samenwerken. Die oproep komt van het zogenoemde Vredenburgberaad. Straks spreken we twee van de deelnemers. Eerste verkeersinformatie, Dennis Hooy. Er staan nog 22 files. De meeste staan nog steeds in het midden van het land. Maar ook bij Rotterdam loopt het vast. Op de A15 richting Europort is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen de afritten IJsselmonde en Charlo staat drie kilometer. De rechterrijstok is dicht... Een gekantelde vrachtwagen op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Tussen Apeldoorn en Vaassen staat 4 kilometer. Andere kant op staat de kijkersfile dus richting Apeldoorn. Tussen Epen en Vaassen, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ik ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. En alle mannen staan versteld, wat doet ze met die jongen, ik zie ze kijken.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 Wat ik hier voor mij had, want zij is alles, alles, alles, alles in één.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 Klinkt ook goed. Nieuw talent singer-songwriter Nielsen met Beauty and the Brains. We het al eventjes. P van de A en CDA moeten weer politieke vrienden van elkaar worden. Dat vindt een groep leden van die twee partijen die samenwerken in het zogenoemde Vredenburgberaad. Ze richten vandaag een oproep aan hun politieke leiders om meningsverschillen en gevoeligheden uit het politieke verleden, recent en later, achter zich te laten. Twee van de deelnemers aan dat Vredenburgberaad hebben we nu aan de lijn. Kees Waagmeester van de P van de A en Jan de Visser van het CDA. Heren, welkom. Ik begin even bij u, meneer waagmeester van de P van de A. Um, goede onderlinge verhoudingen wilt u? Die zijn er nu niet kennelijk. Uh, impliceert dat toch een beetje? Waar, waar is de ellende ontstaan? Nou, die is er van uh, hele oude datum natuurlijk. Hè. Uh, er is altijd uh, wat moeizaam uh, samengewerkt uh, tussen PvdA en CDA, en dat lag vaak in de persoonlijke sfeer. Ik denk aan het NL uh, en Van Acht, die vonden ja, elkaar niet zo heel aardig geloven. Precies, ik. ja. En recent natuurlijk ook in het kabinet waar CDA en PvdA in deelnamen met de ChristenUnie. Daar zijn ook dingen fout gegaan om, omdat mensen niet goed met elkaar samenwerkten. Kijk, daar zijn politieke verschillen, die uh, poetsen wij niet weg. Die, uh, juist daarom moet je zorgen dat je in ieder geval in de persoonlijke verhoudingen goed met elkaar uh, op kunt trekken. Maar is er niet uh, te veel um, stuk gemaakt, Jan de Visser van het CDA? Als ik denk aan de tijd balken en de bos verhagen, dat waren ook geen vrienden. Ja, daar zijn natuurlijk uh, inderdaad wel heleboel dingen misgegaan. Uh, tegelijkertijd is dat voor ons de reden geweest om uh, de koppen bij elkaar te steken. En als een groep mensen die net niet in de hitte van de politieke strijd staan, te kijken wat, uh, wat er nou aan verbeterd kan worden. En wat er al goed gaat, maar ook met name wat er verbeterd kan worden. En dan blijkt het inderdaad dat het uh, niet eens zozeer op de ideologische of politieke verschillen zit, waarop dingen misgegaan zijn, maar echt op de persoonlijke verhoudingen. Ja, en wij maar... hebben toen al in, uh, in januari van dit jaar uh, de eerste bijeenkomst gehad, toen er nog helemaal niets aan de hand was over kats, uh, kathuisberaad of uh, de nieuwe, nieuwe lijsttrekkers En gewoon gemeend om uh, een oproep te doen aan de politieke leiders, welke dat dan ook zouden zijn. En we hebben ons natuurlijk buiten gesteund gevoeld door uh, wat er begin juli gebeurd is, dat beide politieke leiders gezegd hebben... We hebben elkaar waarschijnlijk wel nodig zometeen. Maar meneer de Visser legt u toch nog eens uit. Hoe, hoe merk je dat dan in het politieke dagelijkse leven, die stekeligheden? Waar, waar blijkt dat dan uit? Nou ja, uh, die blijken op dit moment natuurlijk niet zo heel erg sterk... omdat CDA en uh, PvdA niet zo heel veel met elkaar uh, samenwerken. Maar het waren natuurlijk de stekeligheden waar een waagmeester al over had... Uh, borstbalkenende en, uh, en de hele affaire rond de missie in Afghanistan... Uh, maar ook het feit dat een heleboel uh, politieke verschillen uitvergroot werden op de man, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, met uh, teksten als uh, de een draait, als hij maar een uh, maar iets, iets ander standpunt inneemt. Daar maak je geen politieke vrienden mee. En je hebt elkaar na de verkiezingen altijd weer nodig. Er is altijd een enorm verschil tussen wat mensen uh, voor de verkiezingen zeggen en wat ze na de verkiezingen doen. En een beetje staatsmanschap voor de verkiezingen. Uh, een beetje stijl, minder... Onnodige polarisatie, dat is zijn de, de drijfveren waar okay. wij elkaar geweest zijn. Uh, nog even naar u, meneer Waagmeester, want ik hoor ook van u dat het uh, uh, ja, toch bij de huidige leiders uh, Buma en Samson uh, een ander verhaal is, dat die stekeligheden er niet zijn. Waarom is er dan toch twijfel, waarom vindt u het nodig om toch die oproep te doen om samen te werken? Nou, het zit, het, het zit niet alleen op de leiders natuurlijk. Hè. Het zit ook in de cultuur van, van de partijen. Allebei uh, volkspartijen die uh, van oudsher ook grote verantwoordelijkheid hebben gedragen. En waarin ook een hoop uh, ja, rivaliserende krachten uh, natuurlijk uh, aanwezig zijn. En uh, in die rivaliteit die er is, uh, moeten we toch, uh, wat, wat de Visser ook zegt... Uh, ...ja, je moet toch met elkaar samenwerken. En dat is nu meer dan ooit nodig. U zit met sommige punten... En de verkiezingsprogramma's ook dicht bij elkaar. U zit allebei in het midden, Daar hebben de leiders ook gezegd. Is het nou zo dat u al zo ver wil gaan... dat als je Partij van de Arbeid kiest bij de verkiezingen... dat je het CDA daar automatisch bij krijgt en andersom? Nee, nee, nee. Oh, het begint al heel snel te lachen. Nee, nee. Eh, eh, er, zijn, eh, er zijn grote politieke verschillen. Eh, dat moeten we ook, uh, dat moeten we ook uh, niet verbloemen. Dat, uh, dat is, uh, dat is, uh, daarom zijn we ook, uh, daarom zijn we er ook, zal ik maar zeggen, omdat uh, ook dat moeten we ook benadrukken. Ja, maar u wilt maar toch dat... wel samen. En u, u ziet er toch wel, nou, zitten ze in samenwerking dan? Eh, ja, nou uh, in ieder geval uh, politieke samenwerking, ja. Maar niet, niet in de zin van dat je dichter naar elkaar zou kunnen toekruipen. Kijk, we hebben gemeenschappelijke waarde. Er, er komt niet één uh, nieuwe politieke beweging uit. Maar we hebben wel uh, de, de leiders ertoe opgeroepen... om wat je uh, na de verkiezingen met elkaar uh, zou kunnen gaan doen... ook voor de verkiezingen niet te verbloemen. Als je uh, uh, voor de verkiezingen uh, al met elkaar uitspreekt... dat je inderdaad die samenwerking beoogt... en wat, wat je gaat kijken wat partijen bindt, uh, uh, uh, waar je nou gemeenschappelijk... ...doelen op kunt bereiken, idealen kunt realiseren... ...dan moet je proberen om dat na de verkiezingen ook te verzilveren... ...in welke staat de partijen ook verkeert. Oké, okay, maar dus dan wil ik van u of weten... Of ...meneer Wagenmeester, waar vinden die partijen elkaar? Waar vindt uh, de christendemocratie uh, de sociaaldemocraten? Nou, je hebt, we, we hebben de, een, een, een traditie van uh, dat wij belang hechten aan, aan gemeenschap... Hè, aan, aan, uh, aan, ...aan samenwerking in Nederland... Uh, dat we ook uh, zeggen, huiverig zijn voor al te veel uh, marktwerking, eh, commercialisering van allerlei waarden enzovoort. Ja, Oké, okay. ja, meneer, meneer de Visser, marktwerking ja. in de zorg, uh, hoe ligt dat bij u? Ja, dat ligt, uh, ligt wat gevoelig, uh, denk dat ik. Ge ik ge ge dat ligt wat gedifferentieerd. Maar mm. je, wat, wat punten zijn waar uh, de Partij van de Arbeid zich ook als oppositiepartij, wat heel, uh, heel uh, coöperatief heeft opgesteld in de richting van, uh, van de regeringspartij, was natuurlijk het europa beleid het inter internationale beleid sowieso op buitenland. En dat zijn uh, belangrijke thema's waarop je uh, zowel binnen als buiten de regering met elkaar kunt blijven samenwerken en op elkaar kunt uh, blijven rekenen. Nou, had u eigenlijk al wel toestemming van uw uh, leiders om hiermee te komen? Kijk, dat is nou een goede. Wij zijn, wij zijn een onafhankelijk club uh, uh, weldenkende, meedenkende mensen die Aha. het welzijn van ja, laat ik zeggen, naar Nederland denk ik wat groot, van ons land voor ogen hebben. Ja, goed. Ja, meneer Waagmeester, wilt u nog iets over zeggen? Nee, dat klopt. Uh, we, hebben, we hebben geen, uh, geen overleg met, met de politieke nee. leiding gehad. Wij zijn mans genoeg. Precies. Nou, ja. en het is duidelijk geworden. Kees Waagmeester van de Partij van de Obert en Jan de Visser van het CDA. Heren, beide hartelijk dank. Ja, bedankt. En een goeiemorgen.